In Berlijn zijn gisteravond 34 agenten gewond geraakt bij vechtpartijen met linkse betogers. Die waren de straat opgegaan om Carlo Giuliani te herdenken. De Italiaan overleed tien jaar geleden in Genua tijdens een betoging van antiglobalisten tegen de, E8, de G8. Aan de demonstratie van gisteren in Berlijn deden ongeveer 800 mensen mee. Schooiden met stenen en flessen naar politieauto's. Volgens de politie waren ook, werden ook vuilcontainers in brand gestoken. 33 mensen zijn gearresteerd.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 Dit is de zomer van ZFM, met, met nu Ted Seppi. Radio, uur 2 van aflevering 733. We zijn geopend met uh, Terry Oldfield in de Presence of Light van het label New Earth Records. We gaan even door met uh, Terry Oldfield met een nog een hele bijzondere CD, Out of the Depths, met uh, ja, heel veel wolf erbij, gezellig. Veel luisterplezier voor de plezier voor de komend uurtje PSO Radio. PSO Radio, de website is www.beefelradio.eu. gaan we terug in de tijd naar, uh, op precies zijn het jaartal 1996, en daar komt deze muziek vandaan. en Dan heb ik het over Chris Glassfield met Wintertime, en we gaan afsluiten met uh, Chance of Spirit of Music. En dat is een verzamelse day. In 1996 had uh, Oriana al een verzamelse day met allerlei prachtige muziek. Wij gaan luisteren naar uh, The Spirit of the Morning Winds van het trio Ludwig in Caribbean. Goed, ik ga afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. En als je wilt, kan je wanneer dan ook dag en nacht luisteren naar dit programma via www.peacefulradio.eu. En zo kom je ook via de website aan de playlist. Ik ga er vandoor. Geniet nog lekker van deze muziek. En graag tot de volgende keer. Dag.